9 uur Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Om ruimte te creëren voor een eventuele nieuwe golf van coronapatiënten... stellen IC-artsen en verpleegkundigen voor om regionale covid-hubs op te zetten. Speciale IC's voor coronapatiënten. Zo kan de IC-capaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen worden opgeschaald. In eerste instantie naar 1700 bedden, daarna naar 3000 bedden. Hubs zouden een betere oplossing zijn dan extra capaciteit binnen ziekenhuizen... omdat daar niet altijd ruimte is. De bedoeling is dat bij een eventuele volgende coronagolf... de reguliere IC-zorg niet helemaal hoeft te worden stopgezet. Een jongen in de haven van Urk heeft vanmiddag een boa het water ingeduwd. Op een video op sociale media is te zien hoe de boa van de kade wordt geduwd. Daarna gaan twee jongens er lachend vandoor. De boa raakte niet gewond. De gemeente heeft aangifte gedaan en camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Een van de jongens zou al zijn herkend op de beelden. Burgemeester Bakker van Urk noemt het incident niet te tolereren. De afgelopen weken waren er demonstraties van BOA's... die eisten dat ze worden uitgerust met pepperspray en wapenstok... omdat ze steeds vaker worden belaagd. De rechtszaak tegen Richard R., alias Rico de Chileen, is uitgesteld. Justitie ziet hem als een belangrijke zakenpartner van Ridwan Antachi. De rechtbank vindt dat de verdediging meer tijd moet krijgen voor nader onderzoek. R. zit in afwachting van zijn proces al meer dan twee jaar in voorarrest... in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij wordt door justitie in verband gebracht met cocaïnehandel en liquidaties. Maar de zaak draait nu vooral om het witwassen van bijna 10 miljoen euro. Het weer tot slot het blijft vanavond nog lang warm. Pas na middernacht daalt de temperatuur en dan naar rond een graad of twaalf. Morgen wordt het 18 tot 26 graden. Er is zon, maar ook bewolking. Smiddags en s avonds kan vooral in het oosten een enkele bui vallen met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Welkom bij twee Uur van CFM Jazz... samenstelling en presentatie vandaag, Alco B. En de kop is eraf met Illinois Jacket. En Illinois Jacket was een schakel tussen rhythm, blues, rock'n'roll en de jazz. Maar het zou het gemakkelijk zijn om hem af te schrijven... als de man van de scheurende sax en verder niks. Hij werkte met de grootste in de jazz... en hoewel zijn krachtige spel vaak de boventoon voerde... verloor hij nooit uit oog dat het oog dat hij niet alleen entertainer... maar ook muzikus was... Hij kwam uit Texas en hij kon met heel veel gevoel en finesse ballet spelen. Kortom, een man die er heel wat van kon. Ik ben een grote wonderaar van Illinois' jacket. Zeer, zeer, zeer de moeite waard. En het doet altijd goed om deze hele bekende, de Harlem Nocturne, te horen. Uh, tijd voor iets Nederlands. Uh, de bekendste, nou, een van de bekendste Nederlandse jazzzangeressen is op dit moment wel Vee Klaassen. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht. En uh, die cd dat, die heet, dacht ik, Close to You. Uh, en daar, uh, ja, dat, dat, dat zijn eigenlijk meer popzongs. Maar wel popzongs die ertoe doen, zoals ze zelf zegt. En uh, Vee verstaat kunst om deze songs op een persoonlijke manier dichterbij te brengen. Uh, volgens mij zouden ze hier ook mee toeren met dit programma Maar ja, dat is de, toch de corona die dat even tegengehouden heeft Er staan leuke nummers op Onder andere Spinning Wheel Door meerdere uh, jazzmuzikanten uh, over het voetlicht gebracht uh, uh, Benjamin Herman speelt hier ook mee Spinning Wheel, v Klaassen En Benjamin Herman op de trompet. Een mooi nummer. Bekend van geworden van Blood, en Tears. En uh, ja, dat doet me toch een beetje denken aan de jazz rock... uit die tijd van Blood, en Tears. Uh, uh, Chicago, maar ook uh, Colosseum. Uh, jazz duurt tegenwoordig drie uur. Dus in het derde uur heb ik misschien wat tijd... om daar nog uit die periode wat te draaien. Eh... Uh, ja, ik hou ook heel, heel erg van filmmuziek. Oh, toevallig heb ik van de week nog een film zitten kijken... over uh, Django Reinhardt, de, een Franse film. Uh, over het verhaal van uh, de gitarist, uh, de, de gypsy jazz-gitarist uh, Django Reinhardt. was leuk. Toen zag ik in de aftiteling van de film... dat de muziek gespeeld werd door uh, ja, dat uh, Rosenberg-trio. Dat was toch wel weer grappig om te lezen. Maar Dave Crushen is dus een uh, bekende pianist... en uh, heeft ook heel veel filmmuziek geschreven. Maar ook in de jazz is hij zeer actief... En hij uh, heeft onder andere een uh, LP-CD gemaakt, The Cursewind Connection. Our love is here to stay. Komt ie, Dave Krushen? Dat was uh, Dave Krushen, uh, de, de Curse Connection. Dat zijn trouwens niet de, de minst bekende die hierop meespelen, zie ik als ik zo even kijk wie er in uh, de band zit. Uh, Klarinet, Eddie Daniels, vibrafoon, Gary Burton, uh, uh, Alt-Erik Marienthal, trompet, Sal Marquez, uh, gitarist Lee Rittenauer, heeft hij heel veel mee gedaan, uh, Dave Krushen. Bassist John Patoussi, drummer Dave Rackel, Kortom, nou, kort op alle, alle, alle bekende doen er nog mee. Zeer de moeite waard. In het uur, in het laatste uur doe ik nog een keer een nummertje van Dave Krushen. maar dan samen met uh, Lee Rittenhauer. En wij zijn begonnen met Julie London. En toen zei ik al dat hij een beperkt bereik had met haar zang. En dat kan je ook zeggen van Chad Baker. Chad Baker had natuurlijk ook wel een beperkt bereik met zijn zang. En toch van hem een nummertje. Line for Lions. Chad Baker sings. Listen to them play our song, how they shock my poor brain without electric refrain. I hear a buzzing just like a dozen doorbells. Every time I hear our song, I get weak in the knees, my heart pumps up a breeze, sending a stream to every extremity. Parts of my anatomy are not controlled by me. Magic's magic spell leaves me a mess of quivering jelly, even on a violin. How those sweet, dulcet tones pull marrow out of my bones. I must confess it leaves me a mess of songs. <laughs> It don't pull marrow out of my bones I must confess it leaves me a mess Our song does I love to hear our song Cause it grooves me so our song Dat was Chad Baker en op deze cd staat ook een nummer dat heet uh, You Don't Know What Love Is. Dat kent iedereen natuurlijk. Maar laatst kwam ik er tegen dat uh, Chrissy Hind een jazz album opgenomen heeft. Dat lijkt natuurlijk een beetje vreemd, want zij is natuurlijk de zangeres van de Pretenders. Maar in 2019 heeft zij een jazz cd gemaakt, Valve Bone Woo heet die, typische uh, Titel, kan ik eigenlijk niks over uitleggen. En ze vond dat leuk om te doen, omdat er allemaal covers op uh, zijn gekomen. En ik vind zelf dat het wel een geslaagde plaats geworden is. En uh, in navolging van Jet Baker heb ik gekozen voor het nummer You Don't Know What Love Is. Chrissy Hyde van haar cd Valve Bone Woe. 2019 uitgekomen. Haar enige jazz-LP-cd. van de Pretenders... met een, een, een waar jazz-album. Valve Bone Woo heet het uh, album. Waar de titel vandaan komt... heb ik nog niet kunnen achterhalen. Wie weet gelukkig me dat ooit nog is. Uh, laatst zat ik uh, naar de, de chartlijst... van de jazz kijken van Engeland. En toen viel mij op dat daar op stond... nog steeds een zangeres Amy Winehouse... met haar uh, cd Frank. En die staat al... ik weet niet hoeveel weken in die charts... Toen dacht ik, eigenlijk is het toch alweer eens tijd om iets van haar te draaien. En een van haar mooiste songs vind ik toch... Love is a losing game. Dat past ook wel in dit rijtje van drie eh, vocale nummers. Dat was zeer de moeite waard. Altijd blijft mooi natuurlijk deze muziek. Eind van het jaar, 2019, liep ik tegen een cd aan. En die ging over de tango. Nou, tango-muziek werd eind 19e eeuw geboren in de havens... langs de oever van de Rio de la Plata. De rivier die naar de Oceaan stroomt... langs de grens tussen Argentinië en Uruguay... Het, uh, een geluid van de arme locaties. Het was een soort muziek, gebaseerd op Europees, Indiaanse, Spaanse, Cubaanse, Afrikaanse, Argentijnse volksmuziekinvloeden. In het begin van de 20 e eeuw ontstond uh, de tango. Waarbij deze muziek uit de arbeidersklasse uit Sloppenwijken opborrelde. En uh, ontstonden ook tangoorkesten. En heel bekend is natuurlijk Astor Piazzolla. Maar later, in 2002, had je een pianist, Emilio Sola die het werk van deze Astor Piazzola uitgebracht heeft... mooie cd's gemaakt. En deze man heeft met zijn orkest nu een, een prachtige cd gemaakt... met hele mooie nummers erop. En die staan allemaal in het teken van de haven. En ja, daarvan wil ik toch een nummer laten horen. Ik heb gekozen... Prachtige nummer, je zou voor de aardigheid moeten luisteren. Uh, ik heb gekozen voor het nummer Chaka Frik, omdat dat nog een beetje binnen de tijdspannen van dit programma valt. En dat gaat over de stad de Ben Guala, een Angolese haven... die uh, de bron was van menselijke ladingen tijdens de slavenhandel. Je kunt geen album uh, met jazz en tango maken... zonder het belang van Afrikanen in Amerika te noemen, zegt uh, Sola. Dus dit nummertje van uh, uh, de Emile... Even kijken of ik ze zo gauw kan vinden... Chaka Frik. Komt die prachtige cd. Ik zie een prachtige cd van Emilio Sola. Het zijn tango jazz Orchestra. Komt van de cd Puertos Music for International Waters. Een cd'tje uit 2019. En ja, er was hier ook echt een alt-saxofoon solo te horen. En die werd gespeeld door Todd Beshore. We schakelen naar wat oudere tijden. En dan kom ik terecht bij een horenblazer. Julius Watkins en Charlie Ruth. En dat is een bekend nummer. Dancing on the Ceiling. En het, dat, dat clubje heette toen Le Jazz Mode. 1956. Dancing on the Ceiling. Is allemaal weer wat rustiger. voor een, ja, een paar nummertjes die bij elkaar horen. Ik ben altijd onder de indruk geweest... van de melodie van Wives and Lovers van Bert en, uh, ja, Ik heb er een paar uitgekozen die, die zeer de moeite waard zijn. Allereerst natuurlijk Robert Farnum en Tony Co. Tony Coe, bekende trompetist. Robert Farnum, een hele bekende uh, ja, die bandleider. Toet Stielemans heb ik er ook bij gezet. En, uh, dat is van een cd, The Whistler and His... Uh, ik heb een beetje het Visitor. De Wissler en His Gitaar. Dan, de, dan speel, hoort, toetsen niet op de mondharmonica, maar op de gitaar. En een fascinerende uitvoering van de Bob Crew Generation. Ja, daar was ik echt helemaal stuk van. Ik begin met Robert Farnham. Komt-ie. Ja, prachtige uitvoering. Ik, tot zover, want ik wil een paar anderen ook laten horen. Dus, en dan, dan kom ik nu terecht bij uh, Toets Tielemans. Uh, Toets Tielemans samen met uh, Dick Heijmen. Hij met het orgel en uh, ja, toets op de gitaar en fluitend. Uh, dat is wat anders dan op zijn uh, mondharmonica natuurlijk. Maar ik heb er nog één. En dat vond ik eigenlijk wel de meest fascinerende. Ik had nog nooit van de beste formatie gehoord. De Bob Crew generation. Nou, Bob Crew was een... een, een, een een, even kijken, een songwriter, een, een manager, een, een zanger. Kortom, een, heel veel uh, composities gemaakt. Maar de Bob Cruise Generation, dit is typisch muziek van de jaren zeventig. Die is eigenlijk best wel grappig. En van hem ook het nummer Wives and Lovers. Van Burt Beckerack. Nummer de Bob Crew Generation. En uh, dat is ja, dat een mooi basloopje in het begin. En eigenlijk al, alle ja, strijkers, blazers, houtblazers, koperblazers, alles wat erin zit. Ja, prachtig nummer. The Wives and Lovers, Burt Backrack. Dan kom ik bij een Italiaanse zangeres waar ik ook wel een fan van ben. Gabriele Chiaro. En die heeft ooit een nummer van Burt Backrack ook op de plaat gezet. En dat is het nummer Walk On By. Kent iedereen ook. Gabriele, kom ze. Walk On By. Ja, er zijn ook heel veel uitvoeringen van... Gabrielle, Gabrielle, hier heb ik er Walk on by. If you see me walking down the street... voeding van het nummer Walk on By komt van haar cd Night and Day... en cdk 2016... Gabrielle Chiaro. Heel mooi. Nou ja, uh, Diane Warwick... Uh, Isaac Hayes... Uh, ik geloof dat het nummer wel door heel veel mensen... Uh, op de plaat gezet is. Cindy Lauper... Uh, nou, wie heeft het eigenlijk niet gedaan? Kiki Dee, The Beach Boys... Johnny Mattis, St Stan Getz, Connie Francis... Sherman Williams... Nou, George Benson, echt heel, heel, heel veel. Maar Cran Green heeft het ook nog een keer op de plaats gezet. Cliff Richard, nou te veel om op te noemen. Maar ik heb nog één uitvoering die ik je niet wil onthouden. En daar ga ik ook mee afsluiten voor het tweede uur. Maar we komen nog een keertje terug met het derde uur. Met hele mooie muziek van nog een keer Dave Krushen, Inge Brandenburg. Maar ook Jan Akkerman, Michelle David en de Gospel Sessions. Spapik, Paul Conte. de Isley Brothers, Sinne Eeg. Een mooie nieuwe, Ruud Bos niet vergeten. Dus zorg dat je ook het volgende uur erbij bent. Maar deze uitvoering van Walk on By vind ik wel heel bijzonder. En past ook wel voor de laatste paar minuten van deze uitzending. Ik zou zeggen, uh, tot zo direct. Dit nummer draait door tot het nieuws. Walk on by en deze keer de Stranglers. Zover deze uitvoering van on By van de Stranglers. Dat is natuurlijk wel een hele andere koek, zou ik bijna zeggen. Tot zo direct naar de klok van 12 uur. Dan gaan we rustig door met mooie muziek.